...met het NOS Journaal. Om middernacht zijn de eerste stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen geopend. Onder meer op locaties in Arnhem, Den Haag en Zwolle kan s'nachts al gestemd worden. Komende ochtend gaan ook de rest van de stembureaus open. Kan dan tot 9 uur s'avonds gestemd worden. Daarna volgen de eerste exit polls en uitslagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een oud-gynaecoloog die zijn eigen sperma gebruikte als donorzaad... heeft in zeker één geval ook zonder toestemming IVF-zaad gebruikt. Het gaat om sperma van een man die in de jaren 80... met zijn vrouw naar het ziekenhuis kwam voor een IVF-traject. Dat bevestigt het ziekenhuis. De man kwam er in 2021 via DNA-onderzoek achter dat hij een kind had. Eerder werd al bekend dat de gynaecoloog van het Rijnstaten ziekenhuis... zeker 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen sperma. Hij deed dat zonder dat de wensouders dat wisten. In Senegal wordt verbijsterd gereageerd op het besluit om Marokko uit te roepen... als winnaar van de Afrika-cup. De finale werd gewonnen door Senegal, maar de voetballers worden bestraft... vanwege hun gedrag. Het team stapte tijdens de finale van het veld uit onvrede over een penalty voor Marokko... Volgens de beroepscommissie van de Afrikaanse voetbalbond was dat tegen de regels. Daarom is Marokko nu twee maanden later uitgeroepen als winnaar. Voetballers van Senegal schrijven online dat ze zijn bestolen. Koningsdag wordt dit jaar in Dokkum gevierd met Friese folklore. Zo wordt de bus waarmee de Oranje familie aankomt begeleid door acht Friese paarden. In de grachten van Dokkum komen meer dan 80 Friese schepen te liggen. Het weer droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het koelt vannacht af tot een graad of vijf. Komende dag droog met volop zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 Such a typical Your teeth I can be your cherry apple peek, I know your key lime Baby, I got everything And so much more than she's got And it's such a typical day